Bij een krachtige aardbeving in het zuiden van Taiwan zijn zeker zeven doden gevallen. Ook zijn er honderden gewonden. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Mogelijk loopt het dodental verder op. In de miljoenenstad Tainan is een aantal hoge woonflats ingestort, waarvan sommigen hoger dan 15 verdiepingen. Omdat de aardbeving s'nachts was, zijn vermoedelijk veel mensen in hun slaap verrast. Reddingswerkers hebben meer dan 200 mensen uit de puinhopen gered. Taiwan wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 1999 kwamen 2300 mensen om het leven... door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Het weer grijs en overwegend droog in het zuiden. Kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. De zuidwestelijke wind neemt toe. Morgen wisselvallig met veel wind en regen. En ook maandag onstuimig en nat. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 My baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. She was my baby. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above.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 Ja, dat is inderdaad. Dat vindt, nou, dat vinden wij in, in de duin zelf. Die in de duin werkt. Wat is dit nou? Dat is, dat is, eigenlijk, dat hoort erbij. Ja, hè, ik heb thuis en, een mooie porseleinen staan met zo'n rood dakje erop. Dan is mijn hele collectie weer niet meer goed. Oké, okay, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Die porcelene zijn er uitgebracht. Ja, toen, ja. Misschien is er wel een oud kapje te, te, te, te, te weken. Die kapjes zijn er afgehaald. Ja, ja. Die kapjes schroef ze los. dan nou staat weer... die betonnen paal er nog. Die wordt er binnenkort met een kraan uitgehaald. ja.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 En o, nu straks, uh, ja, in de toekomst gaat het helemaal veranderen. Hè? Want, want dat, ik, ik, ik stap gelijk over naar het volgende onderwerp. Ja, natuurlijk. Ja, maar, maar vertel we maar hoor. We hebben zelf in februari, aankomende week, wordt de spannende week hè, over die damhette. Ja ja, uh, ja, ja, ja. Dat stond ook op uh, mijn punt om ja. te vragen. Want hoe is het daar nu mee? Want ik, ja, als ik zo langzaam Zandverslaan rijdt, en dan kom ik zo af en toe nog als ik in, dan zie ik massa's ja, ja, ja, ja. Gewoon, uh, we hadden er ruim 3000 geteld in uh, april. Ja. Maar ja, goed, toen kwamen in juni weer alle jonge herten. Je weet ja, niet precies ja. vanzelf, maar je kan ervan uitgaan tussen de. Tussen de nou, 6 en 900 jonge kalveren zijn erbij gekomen. Ja, zie je bijna 4000. Nou, dat is dan veel. Dan zit je op 4000. Ja. Ja. Ja, en en ja. Je weet, we weten één ding zeker. Als we er zoveel geteld hebben, dan weten we ook zeker dat dat er zit. Ja. Maar ja, we weten ja. nooit zeker hoeveel er nog meer zitten. Nee, maar nee. dat betekent dat er volgend jaar de helft bij komt, dan zit je op 6. Uh, Het wordt alleen maar meer, denk ik. Hè? Komt er oh, 20% komt oh, erbij. Ja. Ik heb me laten verteld de helft, maar dat ben ik niet nee, nee, goed nee, geïnformeerd. Dat, dat, dat, dat kan niet. Nou, ja, Kalveren kalver kunnen nog geen jongeren <laughs> Ik weet niet hoe stel ze zijn. Geen nee. konijnen. Er is dus. dus altijd maar één... Dat vind ik ook wel een beetje ja, moeilijk voor om te zien in de kranten. Uh, kijk, als je, als je een aantal weghaalt... Elk... Dat is al jarenlang, toen er, toen er nog maar 20 liepen... De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 ik, ik heb nog nooit gehoord dat er een, een, een tweeling of twee kalfjes geboren werden of zo. Dat, nee. dat, uh, nee. Wel ja. van reën Reden Reën ja? juist wel. Ja. Maar goed, die hebben we niet meer. Ja. Nou, goed, als we uitgaan voor 4000, er komt 20% bij. Ja. En nou, dan denk ik aan 800, zit je op 4800. Ja. zit je bijna tegen de 5000. Ja, ja. En dat, dat is neemt ja. natuurlijk exponentieel toe. Om een mooi woord te gebruiken. Ja, heel <laughs> mooi. Ja. <laughs> ja. Ja, moeilijke van vandaag. Ja.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 het, het, dit is inderdaad ook niet leuk. Voor niemand is dit eigenlijk nee, leuk. Nee, natuurlijk he. niet. Uh, alleen, ja, het, het, het moet gewoon gebeuren. Maar wat en dan ik... hebben ze tot en met 1 april de tijd. He. Okay. Dus het is maar heel kort. Uh, en je kan vanzelf maar een, Je kan niet elke dag gaan, gaan, gaan schieten. Nee, natuurlijk niet. Het gaat er om twee dagen per week. Bijvoorbeeld uh, welke dagen weet ik niet precies. Maar dan gaan ze s morgens he, vertrekken ze van ons vestigingsgebouw. En dan gaan ze bepaalde.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 dan weer doen. want we gaan niet wezelf als de kalveren te nee. groot zijn. Nee, dat kan niet in de, de, de, nee. de hinden. Nee. De bronstijd willen we niet en als de kalveren lopen, dus dan gaan we pas weer na de bronstijd ja. per één. Maar het, het is toch wel de... een operatie, toch wel? Ja, ja, ja, ja. Want het moet ook afgevoerd worden Want ja. het vlees ja. moet verwerkt worden. Want wat, wat gaat er ja. eigenlijk met het vlees gebeuren? Gaat het dan naar een voedselbank ja. of zo? Ja, een deel naar de voedselbank ja. en het uh, allergrootste deel gaat naar de groothandel in Amsterdam. Ja, en daar ja, wordt, het, wordt het vlees verwerkt en dan ja. kunnen de restaurants. Uh,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 Dus onze dammet hadden die er ook nog eens bij komen. Nou, van de week was het nog. hè? Dat was de Zandvoortse Laan, drie kwartier of zo, afgesloten. Ja, Liep je groep uh, dammetten van twintig stuks op de Zandvoortse weg. Uh, ze stonden net niet te liften, maar uh, voor de rest. Was... Nou, je weet niet wanneer ze oversteken. Nee, nee, nee. <laughs> ze uh... Het is natuurlijk wel een nee. mooi gezicht. maar en Ze het wilden is... terug naar ons, genieten, ja? want die waren een keertje ontsnapt. Ja. Uh, dus wij hebben wel het poortje open gezet, maar dan staan ze voor het poort. Ja. ja als er één schaap over de Dam is, zeg ja. wel. Maar ze durfden niet. Dus ze gingen weer terug over die Zandvoortslaan. Ah, politie God. erachteraan. Ah, ja, je zouden er bijna een filmpje van moeten <laughs> maken. Die, die gasten er nog hard ja. rennen trouwens. Die politieagent. Maar goed, ja. ja. de heter kon er nog harder. Uiteindelijk zijn ze teruggedreven naar de Kennenwe Duinen. Okay. Dus dan waren ze weer allemaal van de weg af. Ja. Ja. Ja. Maar het blijft natuurlijk een gevaarlijke situatie. Ja, hè? Ja. Ook dus uh, eerder ja. kan, kan die brug gewoon niet open. Nee, nee, nee. nee. nee, Want, nee. Ja, dat, dat, dat, ik snap dat... Het heel triest is dat de beesten afgeschoten moeten worden. Maar je kunt ook zeggen, ja, anderzijds gaan, de, gaan ze dood door, door, door verhongering. Of ze worden overheden natuurlijk ook. Ja, maar ja, ja, Je en, zal zo'n beest tegen je auto aankrijgen. Zal ik zeg het ja. effect is behoorlijk hoor. Ja, ja, dat wil het is je niet. een gewicht hè? Ja, de, ja, want wat weegt zo'n zo volwassen. Uh, nou, uh, de, de, de, in de kranten worden wel eens hele bijzondere gewichten. Ja, gezet. De, de ik heb het eens een keer over. Uh, <laughs> ik wil niks zeggen, oh, maar er was een nethouder hier in Zandvoort... Die had er een van 350 kilo. Nou, die moet gelijk. Uh, <laughs> in Kennisboek, de Kennisboek of record. Record, Want uh, Nee, de allerzwaarste die wij ongeveer hebben. Dat is zo, nou, tussen de 100, nou zeg 130 kilo. Dat is dan uh, die mannetjes in de bronstijd. Dikke nekken, helemaal vol met vet. Ja. En uh, normaal gesproken zou zo tussen de 80 en de 100. En de hinden zo. 30 tot 60. Uh, ja, je, ja, ja, je toch, rijdt op ja. de zandversenaarij je 60. de oh, ja, je 60. Op de je 80. Ja. Nou, uh, ik, ik heb het wel eens gezien, maar dat is niet leuk. Nee, nee. nee dat precies, geeft lelijke plekken. Ja, rij maar eens een keer Santa, ja. een verzand aan. Bijvoorbeeld, dat geeft wel ja, een enorme ja. klap. Ja. Maar, uh, is ja, tegen een eend komen met een auto? Ja. Nou, dan ja. echt je, je, hele, je, je hele lamp eruit. Ja, ja. Ja, en als het kijkt, het dier dat leidt. Maar die mensen, we hebben ook een aantal mensen. Er is er ook eentje die, die zit nog, is nog steeds aan het revalideren: motorrijden. Voor hetzelfde geld had hij een, een dwarsleesie en ja. uh, komt er nooit meer bovenop. Dat wil je zelf ook nee. niet. Dat nee. gebeurt zelf wel in Noorwegen. He, met die eilanden gebeurt het altijd. Er gebeuren in Frankrijk van die ongelukken. Maar ja, als we het kunnen voorkomen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 Verder langs de straat. En als een jongen pakte ik je haar. Het eerst in heel mijn leven het werd zo. Goedemorgen, luisteraars en luisteraars. Goedemorgen, Zandvoort. Het programma van ZFM. Naast mij zit Gerry Rutte. En voor mij zit de duinwachter Gerard Scholten. Met hele interessante verhalen. U heeft geluisterd naar Het Werd zomaar Vertolkt. Dit keer door Jan Smit. En niet door Rob de Nijs, hoorde ik Juist. net. Juist. Dat is echt helemaal mis, hoor. Ja, ja, dat kan ja, ja, ja, nou, zomaar gebeuren. We gewoon op verkeerde been gezet, ja. hoor. Yeah. Ja, ja, ik was helemaal van de leg af natuurlijk. <laughs> Gerard, we hadden het heel gezellig over de herten. Maar we wilden toch een overstapje maken naar de vogeltuin. Ik zeg net, ik ben helemaal niet... Ik heb geen verstand van vogeltjes. Ik weet het verschil tussen muzen en roodborstje en meer van dat soort dingen. Maar je had het over... Ja, nou... nou winterkoninkjes. Ik, Verzien ik, maar wat. Ja, uh... nee, ik, ik, dat, dat kwam eigenlijk door de Jan Smit, hoor. Hey, die, die, die, dat wordt zomer, zegt hij. En, en ja. ik heb net van de week een, een winterexcursie <lacht> gehad. ja. ja.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 Wat hij allemaal doet. En als er dan een mannetje, vrouwtje is, nou dan is er zoveel te ontdekken. Dat is ja, de, de, de, de taal van vogels, geweldig. Ja. Ik zie in dus dat... je ogen dat je vreselijk enthousiast bent. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat vind ik gewoon, dat vind ik echt mooi. Ja. Uh, ja, dat is ook mooi. De natuur ja. is aan zich nee. mooi. Ja. Alleen je moet het wel kunnen en willen zien. Ja. ja, goed idee. Er zijn heel veel nou, mensen, he? mensen die nee. kijken het niet eens nee. naar een nou, vogeltje. Ja, dat hoor ik. Nee, ja. dat is waar. Dat is waar. Nee. Maar, nee, eh, en, uh, dus, dus dat is mooi. En over vogels gesproken. Dat is wel weer ja. leuk. Ik maak, ik maak gelijk weer een bruggetje naar de ja, Ik heb het in de gaten. Ja. Ja. Je grijpt meteen de macht. Nou, dat doe je ja, oh, goed. Ja, ja. Ik moet even jullie wat laten zeggen natuurlijk. Nou, dan, dat geeft niet. Oh, dan, dan. Ja, ga, ga gerust je gang hoor. Ja, okay. Je had het over de, over de volgende stap. En ik neem aan dat het excursies zijn. Ja, precies. Want, want als ik even zo... Kijk, februari. Daar, daar zitten we nu in natuurlijk. Want morgen is het de zevende volgens mij. Ja. ja. Dan, dan is er sowieso al een uh, wandeling met natuurgidsen. He, vanaf het door de Oranjecom. Ja. Dat is om één uur en die is altijd gratis. He. Dat is altijd de eerste en de derde zondag van de maand. Altijd gratis. Volgens mij heb je heel veel belangstelling dan. Het is gratis. Dus... Ja, uh, nou, die nee? vaste groep altijd. Ja, ja. ja. ja? Komt de altijd dezelfde uh, mensen? Ja, het vaste ja. groep. En, en alles wat ze mm. tegenkomen, nemen die natuurgidsen mee. He. Dat, ja, dat, dat, uh, ja.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 Maar nu gingen ze vooral, en we hebben heel veel wind hè, de laatste ja, tijd, ja, dagen, wekenlang wind. Weken ja. lang wind. Ja. En dan gaan ze zeg maar in kleine poeltjes zitten, uit de wind, achter het riet. Dus ze waren heel moeilijk te spotten. Dus dat, dat kon je wel heel duidelijk merken deze winter. Grappig. Ja, nou dan even heel snel voor het... Uh... Ja. Ik weet je, dat kreeg ik net te horen van het bezoekerscentrum, dat ik er hier uh, heen ging. Zo'n vijf een Boswachter. Uh, dat is 2 maart. Is. Ja. We hebben nog een tijdje, maar daar zijn nog plaatsen voor vrij. Dat hey, is dat voor is, kinderen, hè? Dat, dat is voor, voor kinderen. kinderen, ja. Van 8 tot 12 jaar. Nou, het is om half drie. <laughs> vanaf Pannerland kost 5 euro. Dat is allemaal te vinden, trouwens, op die website, hè? Ja. Die kunnen misschien straks nog wel even. Ja, ja, wwwwaternetnl awd Ja, ja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 En, uh, dus al dat soort dingen ja, ja. Leuk. gaan echt ze vijfelen dwars door de duin heen. Ja. Ja. Leuk hoor. En, en dan heb je ook nog een cursus vogelgeluiden. Ja. Om het vogelgeluiden te herkennen. Ja, precies. En okay. daar kunnen dertig mensen voor mee. En er waren nog maar vijftien aanmeldingen. Nou oh. is dat nog ver weg, maar ja. 5 maart. Maar dat zou ik toch, mensen die dat willen. Dat zijn mm -hmm. echt specialisten die horen. die wijzen erop. Begin heel eenvoudig. Het is een driedaagse cursus, hè. Dus we hebben hem in maart, april en, uh, en, en mei, dacht ik. ja, ja, ja. mei, dat is vanzelf dan. Leggen, ja, ja, ja, ja, dus ja, ja dat begint het doen, wel. He? Ja. Ja. Helaas, Gerard, moeten we jou gaan onderbreken. En Ik, ik vind het jammer ergens, want het is altijd fantastisch als je hier verhaal komt doen. Maar we moeten naar de volgende Het is altijd gast. te kort, hè Gerard? Het is altijd ja, veel te kort. Ja, hebben we hebben toch een half uur gehad. Ja. Nou, je nou, dankjewel voor uh, het verhaal. Ja, dankjewel, Gerard. Voor zijn verhaal. Ja. En wij gaan nu luisteren naar Listen to the Radio van Tom Robinson. Slipping by the concierge By the bikes and up the stairs Snap the latch and creep into the room Throw your coat Pick up the post And put a coffee on Avoid a fire Dial From Moscow to Cologne Interference in the night Thousand miles on either side Stations fading into the Goedemorgen luisteraars, u luistert naar goedemorgen Sandwoord, een programma van CFM. Naast mij zit Gerrit en voor mij zit mevrouw Berghout van de bewaamde voormalige lunchroom uit de Kerkstraat. Mag ik alweer zeggen, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Berghout, ja, fijn dat u bent gekomen. Nou, ja, het graag gedaan. Ja, ja. We hadden het net over dat ja. u natuurlijk in het verleden daar allemaal geen tijd voor had. beginnen, s'ochtends ochtends vroeg, eindigend s avonds laat. En nu eindelijk in de gelegenheid om in dit programma met uw aanwezigheid te verblijven.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 Dat heb ik niet gekend hoor, maar uit de verhalen. En dan, wat kon je dan? Koffie en thee en zo. Koffie, kon je daar thee, melk natuurlijk. Melk ook, en een ja. broodje en zo. Heel eenvoudig. Ja. Uitsmijter en later is dat uitgebreid. uitgebreid. En toen Tot echt restaurant is ja, het. Ja, toen hebben Theo en ik het samen dus uh, overgenomen. Ik had nog Theo twee. is uw broer. Is dus mijn broer ja. waar ja. ik mee samengewerkt ja, ja. Ja. heb. Andere broers hadden daar geen interesse in. Nee. En die heeft toen restaurantdiploma's gehaald. En toen zijn wij met restaurant uitgebreid. Want de vraag was er een beetje naar. Ja. De mensen gingen wat meer uit eten. Ja. En dergen dus namen gingen hun eigen boterham mee. Ja. Ja. Dus dat veranderde. En dan ah, cool. moet je daar ook een beetje op inspelen. Ja. En dat hebben we prima gedaan. En het toerisme was natuurlijk in de zestige jaren op gang gekomen. Ja. Buitenlanders. En de mensen gingen nog in eigen land op vakantie. Ja.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 eten hè, was het ja, hè? Onze geen uh, rare dingen en zo gewoon uh, gewone kost zeg maar ja, eigenlijk gewone Hollandse post. Ja, en wel ja. uh, goede kwaliteit ja. lekker klaargemaakt ja. en daar ging, kwamen de mensen voor ja, ja. en die, die kwaliteit dat moet je ook uh, continueren het ja, moet ja. doorgaan Dat moet niet vandaag zus zijn nee. volgende week niet lekker uh, anders klaargemaakt moet het altijd goed zijn altijd hetzelfde dat is het beste en daar komen ja. de gasten op terug ja dan houden ja. ze vast ja, ja. ja. en uh, stond u in de keuken of was u nee er een ik voor was de bediening? voor ik was in de bediening ik ja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 Nou ja. En dat was natuurlijk dat ook... De soort in Vincentius in Haarlem. Bestaat dat, ja. dat eigenlijk nog? Ik weet het ik, eigenlijk niet. Ik geloof, geloof het niet ook hoor. Maar nee, dat soort... Het, het heeft ook. heel lang bestaan natuurlijk. Ja. Ja. En dat was ook de normale kosten. Maar dat het komt wel over. vaker terug ja, hoor, hoor. Er, gewoon, uh, er is dan niks mis mee? Nee. Helemaal niet. Ja, maar de trant in de horeca komt toch ook wel weer een beetje naar vroeger. Naar die hang naar vroeger. Van onze gewone originele gerechten dan een beetje in een nieuw jasje gestoken. Ja. Maar toch... Ja. Willen ze dat toch wel weer terugbrengen? Nou, ze moeten wel wennen. Want ik was vrij recentelijk van de week nog ergens op excursie, als ik dat mag zeggen. dan hadden ze spruitjesoep verzonnen. Nou, dat werd echt niet gegeten. Ja, ik ik kende natuurlijk. het ook niet, wie verzint dat? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja, je kan ook doorslaan natuurlijk. Ja, ja duidelijk. En uh, hoe ging het dan met... Uh, nou, u had geen vrije tijd. U was al, van kind af aan heeft u altijd in de zaak gestaan, zeg maar ja, eigenlijk. Ja, dat was eerst niet zo de bedoeling. Ik nee. had dus een, uh, een AI opleiding gedaan als costumière. Ik wilde oh. een beetje in het modevak.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 En heeft u niks meer met, met uh, kleding maken? Heel, Heel u lang dat? wel gedaan, ja? maar nou niet meer zo. Misschien komt dat weer een beetje. Ja, Wie ja. weet. Ja, je moet natuurlijk even wennen, want u bent toch nog niet zo lang geleden gestopt? Nee, 2 december. 2 december? Ja, het is 2 december, hè? Ja. ja. ja. Maar ja. De, de winkel, is het, blijft dat een lunchroom? Of? Uh, nee. nee, nee. Het wordt mode. Het wordt mode? Okay. Het is de buurman, hè? De Die Die heeft het ja. Heb ik begrepen. Ja. Ja. ja. Die trekt ja. het erbij, zeg maar, bij zijn uh, zaak. Ja. ja. Want wij wilden dus ook niet onze naam verkopen. Nee. Want uh, ja, ik was ook een beetje bang. De mensen gaan het allemaal anders doen. En dan uh, kunnen de mensen toch niet meer hun plek vinden. En dan blijft wel onze naam daar. Dat vond ik niet zo leuk. Nee. nee, nee. Dat hadden wij besloten. Nee, weg is die, weg, zeg maar. Ja, ja, dat hoorde bij ons. Ja. En daarmee houdt het op. Ja, je bent een ja. naam op Een soort verrekening. Ja. ja. Toch? Oh, nee, het is helemaal niet maar het natuurlijk. zal toch vreemd zijn, denk ik, hè? Ja, een beetje wel. Maar ja. ik...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 Ja, We hebben net ja, 44 je... jaar gedaan met z'n tweetjes. Dat is ja. lange tijd, ja. Uw broer is dus ook met pensioen, begrijp ik? Ja, en die is nog iets ouder dan ik, dus die was er wel echt aan toe. Ja, dat kan ja, ik me ja. Voor ja. voorstellen. Ja, ja zo, zo is het mooi geweest. Ja, ja natuurlijk. Ah, nu kun je nog allemaal weer nou, andere dingen doen ja, waar je, je nooit werken. tijd voor hebt gehad, ja, zeg broers, maar eigenlijk, toch? Op je pad komt. Ja, ja, Zeker. Maar heeft u al plannen in? in bepaalde nou, regionen? nee, nog eens een reisje of zo. Ja. Ik er maar een end heen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 Altijd een beetje individueel. Op zichzelf? Ja. ja. En er was ook altijd... Uh, ja, toen was natuurlijk ook meer horeca nog in de kerkstraat. Altijd broodnijd. Ja? Altijd broodnijd. Ja. Nou ja, misschien... Ik heb nooit anders gekend. Maar misschien hoort dat er ook wel bij? Ik heb dat geen denk, idee. Ja, concurrentie, ja. concurrentie. Ja, vaak uh, heb je toch ook een beetje op dezelfde doelgroep en zo. Ja. Iedereen uh, is voor zich. Ja. Ja, Ik vind niet. altijd ja. leven en laten leven, maar ja. heel veel maar mensen denken dat kiezen. niet. Je kan kiezen waar, waar je naartoe wil. Ik bedoel, ja, dat, je dat, je he? Ja, aan, wel, maar, aan, maar ja toch, denk, zo, op zitten, dus. Ja, Jaloezie is ook groot. In zijn totaliteit. Maar hielp, hielp men elkaar ook niet als er iets was of zo? Of uh, hulp, bood men dan hulp aan? Of, uh, nou, nou, nee. Nee, we nee, nou, was gelukkig nog nooit zelf... nodig gehad. Op te lossen, hè? Ja. Toch wel vaak. Er is natuurlijk ook nog veranderd in de kerkstraat afgelopen. Ja. Ja, de afgelopen jaren. Ja, enorm, enorm. Ja. Dus eigenlijk alleen uh, familie Drommel zit er nog. Ja. Oh, en de Chinese winkel natuurlijk. Oh ja, ja, ja. Die is dan uh, meteen gekomen toen daar gebouwd werd. Toen al? Toen, ja. Ik geloof ja, dat het familie is al. hoor. Ja, ja, ja. Want het was natuurlijk alles afgebroken boven aan de kerkstraat. Ja. Ja. Tot, tot, aan, tot en met de bodem geloof ik waar nu de bodem ja. is, dat was geloof ja. ik ook weg ja. Ja. en toen het gebouwd werd het nieuw was, toen is die Chinese winkel er meteen ingekomen ja, oh, de die zit er stond al zo... er nog wel, dat is blijven staan ja, dat is ja. blijven staan ik heb ja. ook doelbewust op de voorkant van de nieuwe klink heb ik de kerkzaad neergezet ja. oh wat leuk. Ja, dat is een oh, leuk, ja. leuk, staan wij er ook op? Want nou, het is van begin, hè? Dit keer, vanaf begin. De, dit keer vanaf de onderkant. Oh ja, oh, ja. Maar wij is, vallen nou, valt er altijd op. net tussen, hè? Ja, maar maar we zitten je in het midden. Binnen, ja. ja. Ik ben hier Een reden mee. om een keer. Uh, ja, maar dat heeft nou geen zin meer. Dus, uh, nee, nee, want ik. ik ja, ja, ja want nou ja, was... dat is, dat, dat praat ik nog eventjes over. Uh, want de kerkstijl, ik, ik weet me nog op het te herinneren. Ja, waarschijnlijk ja. de overkant was eerst een Tobankwinkel. Oh, weet we, wat ook nog leuk was. Toen, uh, toen was ik nog op lagere school. En toen hadden wij uh, die grote koffiemachines natuurlijk. Ja. En waar het het hete water bovenin ging. En.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 Kijk. Dan moet je nu omkomen. <laughs> ja, ja, Toen kon het nog. Ja, ja. Het. Ja. En het was natuurlijk ook de auto's, hè? het was natuurlijk ook open voor ja, de auto's en zo. Ja. Auto's. Ook de auto's, in de zomer was dan nou later wel gesloten ja. en in de winter ja. weer open. Ja. Ja. Maar ja, je had natuurlijk een smalle stop ja. en nu dat het patroon veranderd is, dat de mensen alles buiten willen en ja. die terrassen, dus ja, is het wel fijn dat het dicht is. Ja. Dat is ook zo, want u ja. had altijd wel een terras vroeger, uh, heel klein hè? een klein terras. Klein ja, ja was maar het pas he? in de 8e jaren zijn we ermee begonnen. Eigenlijk toen Theo en ik voor onszelf waren, hebben we dus nieuwe puiter in laten zetten met schuiframen. Ja. En toen zijn wij, was die trend alweer een beetje zo, zijn we met terras begonnen okay. in de tachtige jaren. Ja. Maar heel klein, ja. er komen één tafel te staan met De uh, ja. rij stoelen. Ja. En dat is nu, daarna. nu is het een mooi terras. Het was, was een mooi terras. Ja, het was een mooi terras. Ja. Alleen was het jammer in de kerkstad mochten wij dus niet zo het royaal neerzetten. Tot aan de rode loper. Ja. En ja. dat was het. Ja. en dan was het een beetje gedrongen, dan nodigt het wat minder uit om, uh, om, om te, te gaan, gaan zitten. zitten ja. Als er wat royale staat, dan trek het meer zo, aan. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja, was ok. altijd mijn streven, maar het, ja. dat, is, dat beleid, hè, dan, is niet gelukt. Nee. Ja, dat nee. ja. is mijn beleid. Die precario, noem het maar op. Ja, precario. Dat ja. ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. moet je betalen. Hè, nou ja, dat is nou niet het ergste, want je nee. verdient er ook mee natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Heeft u wel een goed verdiend, om het zo maar te zeggen? Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar… Je wordt er natuurlijk niet rijker, maar je kan er goed van leven. Een goede boterham kun je er wel van.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 Nou, en dan kwam er weer eens iemand en dacht: nou, ga maar weer, hoor. Hoeft nog even niet. Ja, ja. Hoeft nog even Maar op een gegeven moment ja, moet, je dan dan dan moet je dan ja, toch. Ook qua ja, leeftijd en zo ja, je ja, je ook. Ouderen, ja. En... ja, ik had een beetje ja. mankementen ja. En, en zo is het ja. goed. Ja. ja, zo is het goed. Het mooi afgesloten. Ja, ja. ja. En lijkt heel erg op uw moeder, hè? Ja. Dat weet u natuurlijk ook wel, hè? Ja, ja dat is zeggen. de ze allemaal. Ja, zie, zie ik je moeder, hè? Ja.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 Dat sloeg op de maaltijd? Of, of uh, als een totale plaatje. <laughs> dat de gasten tevreden waren. Ja. Dat je genoeg gaf, porties. Ja. En dat je er vriendelijk bij was. Ja, nou En dat sprak de mensen aan. Ja. Vriendelijkheid kost geen geld, toch? nee Maar het, nee. Is, wel maar het is wel heel belangrijk. Ja, het is en... Wij, uh, nou, wij is gaan eens een beetje afsluiten. Mevrouw Berkhout, we ja. vonden het echt. Dat viel mee, toch wel? hè Ja. Ja, maar. <laughs> <laughs> ja ik zeg tegen Theo, Ik weet niet wat ik zeggen moet, hoor. Ik, ja, nou, ja. nou, kijk. Gerry houdt u prima aan de praten. Perfect. Mag ik u vriendelijk bedanken? Hartelijk dank. Nou, graag gedaan. En graag. heel veel plezier in uw Dankie. nieuwe leven, zeg maar eigenlijk. Ja, ja dat is het ook. Ja. ja. Want maar met kerst hadden wij visite van familie. En toen zeg ik, nou, laten wij maar een toast uitbrengen op ons nieuwe leven. Nou, kijk. Ja, natuurlijk. Het is toch een hele nieuwe fase. Ja. Nou, nu ik er zin in als ik het zo zie. Ja, hoor. Wij gaan nu naar de muziek luisteren, dames en heren. En dat wordt dan 15 miljoen mensen van Ruus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 Nassiballen in de muur en niemand die droog brood eet. Er 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Er 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die moeten niet het keurslijf in, die laat je in een waarde.